aanvallen op twee legerbasis. De Amerikaanse politicus Beto O'Rourke beëindigt zijn campagne voor de presidentsverkiezingen. Hij probeerde namens de Democraten genomineerd te worden als de kandidaat die het tegen president Trump moet opnemen in november volgend jaar, maar kreeg daarvoor te weinig steun. De recordbedragen die hij vorig jaar tijdens een verkiezingscampagne in Texas nog binnenhaalde, bleven dit keer achterwege. En ook in de peilingen gooide hij geen hoge ogen. Met het vertrek van Beto O'Rourke zijn er nog 17 democratische presidentskandidaten over. Joe Biden, Elizabeth Warren en Bernie Sanders staan in de peilingen ver voor op de rest. Bewoners van het Griekse eiland Leros hebben geweigerd om een groep van 40 migranten op te vangen. Ze blokkeerden een haven op het eiland toen de migranten daar met een veerboot van een ander eiland aankwamen. De migranten zijn uiteindelijk naar het eiland Kos gebracht. De blokkade was een initiatief van de burgemeester van Leros, die vindt dat het kleine eiland niet nog meer asielzoekers kan opvangen. Het Griekse asielsysteem is overbelast. Asielzoekers die nu op de eilanden aankomen, krijgen te horen dat hun eerste afspraak met de asieldienst op zijn vroegst over twee jaar is. Het weer. Vannacht niet koud, 11 tot 14 graden, maar het gaat wel regenen. Morgen wisselvallig, met in de middag ook wat zon en ongeveer 15 graden. Zondag bewolkt met meer regen en het blijft zacht. Dit was het NOS-journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort! Yeah!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 You, and I'm gonna take you back to the spot Thank you.